11 uur Keesrood met het NOS-journaal. Op het Belgische popfestival Pukkelpop bij Hasselt zijn door noodweer drie doden gevallen. Dat heeft het hoofd van de hulpdiensten in Hasselt bekendgemaakt. In totaal zijn er zo'n 70 gewonden van wie elf zwaar gewond. De gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht of worden in een sporthal behandeld. Op het festival in Hasselt waren aan het begin van de avond korte tijd hevige buien met onweer en hagel. Daardoor stortte onder meer een grote tent in waar veel mensen stonden te schuilen. Ook viel een boom op een eetkraam. Op het festival waren 60.000 mensen. Het verkeer op de toegangswegen naar Hasselt staat vast. Veel ouders proberen hun kinderen op te halen. Voorlopig zijn de optredens op Pukkelpop afgelast. Het noodweer heeft in Limburg op veel plaatsen tot wateroverlast geleid. Vervoerder Veolia legde het treinverkeer tussen Valkenburg en Heerlen stil... nadat een boom op het spoor was gevallen. In Venraai en Wellerlooi sloeg op een paar plaatsen de bliksem in... maar voor zover bekend zijn er geen gewonden... Het KNMI gaf voor Noord-Brabant en Limburg een waarschuwing voor extreem weer af... maar die is inmiddels ingetrokken. In navolging van de Europese beurzen is ook Wall Street diep in het rood gesloten. De Dow Jones-index leverde 3,7 in. De AEX-index sloot vanmiddag 4,5 lager. Beleggers zijn weer in de greep gekomen van de vrees voor een recessie. Dinsdag bleek dat de groei van de Europese economie... in het tweede kwartaal vrijwel tot stilstand is gekomen... Vandaag waarschuwde de Amerikaanse bank Morgan Stanley... dat Europa en de VS gevaarlijk dicht bij een recessie zijn gekomen. Ook waren er berichten dat de Amerikaanse financiële autoriteiten... zich zorgen maken over de Europese banken die actief zijn in de VS. Het Amerikaanse technologiebedrijf Hewlett-Packard... stopt met zijn touchpad, tabletcomputers en smartphones... en overweegt zijn PC-tak af te stoten... Tegelijkertijd voert de technologiegigant met het Britse softwarebedrijf Autonomy gesprekken over een overname. HP is bereid 10 miljard dollar te betalen voor Autonomy. Hewlett Packard wil van zijn pc-tak af omdat daar te weinig winst op wordt gemaakt. Volgens het concern worden alle opties bekeken, waaronder ook verzelfstandiging. Er gingen al maanden geruchten dat HP zijn pc-tak kwijt wilde, maar dat het stopt met de smartphone en tablets is verrassend. Nog maar twee jaar geleden kocht HP voor bijna 2 miljard dollar... smartphonefabrikant Palm. Bij Eilat in Israël zijn bij nieuwe beschietingen... zeker twee mensen zwaar gewond geraakt. Het schieten begon tijdens een persconferentie van minister van Defensie Barak... bij de plaats van de aanslagen van eerder op de dag. Bij die eerdere aanslagen door zwaargewapende mannen... zijn zeven Israëliërs om het leven gekomen... en tientallen mensen gewond geraakt. De schutters zouden uit de gaza komen... Later voerde Israël een vergeldingsactie uit op het zuiden van de Gazastrook. Volgens een militante Palestijnse beweging zijn daarbij vijf van hun leden omgekomen, onder wie hun leider. Griekenland erkent dat zijn financiële garantie aan Finland alleen kan doorgaan als andere EU-landen ermee instemmen. Vandaag bleek dat Finland op eigen houtje een deal heeft gesloten met de Grieken. Die zijn bereid een onderpand van een half miljard euro te geven als Finland meedoet aan het Europese steunpakket. Als Griekenland de steun niet kan terugbetalen... mag Finland het half miljard plus rente houden. Andere Europese landen zijn furieus over de deal. Onder andere Nederland vindt dat Finland niet als enige een onderpand mag krijgen. De ruzie maakt het twijfelachtig of de Europese landen het eens kunnen worden... over de hulp aan Griekenland. De man uit Alkmaar, die wordt verdacht van betrokkenheid... bij de duinbranden in Schorl en Bergen, komt morgen opnieuw vrij. De rechter vindt dat er onvoldoende bewijs is...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 PSV heeft in de laatste voorronde van de Europa League... gelijk gespeeld tegen het Oostenrijkse SV Ried. In Ried werd het 0-0. AZ verloor eerder vanavond in Noorwegen van alle FK met 2-1. De Belg Martens scoorde voor AZ in de eerste helft de gelijkmaker... maar een kwartier voor tijd werd het 2-1. Volgende week zijn de returnwedstrijden in Alkmaar en Eindhoven. De winnaars gaan naar de groepsfase van de Europa League. Het weer. Vannacht blijft een enkele regenbui mogelijk... maar het wordt geleidelijk wel droger. Morgen breekt vanuit het zuidwesten de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden. In het weekend wordt het vrij zomerweer. Op zondag kan de temperatuur op sommige plaatsen stijgen tot rond de 30 graden. Tot zover het NOS Journaal. En dan is er nog verkeersinformatie op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Geelze staat twee kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV, de krant van morgen... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Geniale wisseltruc natuurlijk van die Finnen, met die Griekse Euris. Vooral omdat het echte karakter van Europa... zo genadeloos wordt blootgelegd. Solidariteit? Of zelfs maar verstandig economisch beleid? Wel nee joh, gewoon balletje, balletje. Duo Koop was dat uit Zweden, vandaar dat de zangeres Yukimi Nagano heet. Ze zong Come To Me. De aanpak van de eurocrisis, die onlangs met moeite is uitonderhandeld, kan zomaar van tafel geblazen worden door de Finnen, die dus met de Grieken een apart akkoordje hebben gesloten. Of dat zo'n vaart loopt, hoort u zometeen van monetair-econoom Ivo Arnold. En is Anna Hazari, de Indiaanse hongerstaker tegen corruptie, nu de Gandhi van onze tijd of niet? Zometeen een gesprek met Emeritus Hoogleraar Sociologie en Aziëkenner Jan Breeman. En dat was het geluid van de koekblik-banyo. Niet te verwarren met de saladeschaal deurdrempel banyo en de thai rap fruitkist laminaat Allemaal onderdeel van het instrumentarium van muzikant Harm Gosling Kuiper. En we zijn reuze benieuwd wat hij daar zo meteen op gaat spelen... en over zal vertellen. Om vijf voor twaalf vertelt oud-navo-baas Jaap de Hoop Scheffer... hoe dat eigenlijk werkt als de Grote der Aarde... zoals gisteren onder andere Ban Ki-moon en president Assad van Syrië... met elkaar bellen. Dat wordt het oog van vanavond. Met uiteraard eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 18 augustus. U hoorde het al eerder, het Belgische muziekfestival Pukkelpop in Hasselt is eerder op de avond overvallen door noodweer. Het ja, um, begon gewoon te regenen, maar het was al heel druk omdat het aan het regenen was. En toen begon het te halen en de tent begon like helemaal in te, oh ja, te sturen. Ja. Iedereen wou naar buiten. De anderen wou naar binnen omdat het aan het halen was. Ja. En het was eigenlijk complete chaos door elkaar. Alles stortte neer en Puur chaos, paniek. Iedereen liep alle kanten uit. Nou, ik ben een beetje in shock, want een meisje voor mij werd geraakt door zo'n uh, zo baar. Het is niet plezierig om te zien. Ik denk dat ze, dat ze het niet overleefd heeft. En NOS-verslaggever Mino Remmers is nu op dat festivalterrein in Hasselt. Goedenavond, Mino. Ja, goedenavond. Kun je beschrijven wat je daar voor je ziet? Nou, voor me zie ik vooral een hele stroom aan auto's. Het festivalterrein zelf is afgesloten. Daar zijn alle festivalgangers van verdwenen. Ervoor een aantal brandweerauto's. Clubdiensten zijn nog steeds bezig. De eerste vrachtwagens van Bens zie ik ook al vertrekken. Bens die anders vanavond wellicht hadden opgetreden, hebben hun mm -hmm. apparatuur dus ingepakt. En een hele stroom aan bezoekers. Uh, mensen met rugzakken. Met, nou ja, hier, ook wat mensen voor mij. De potten en de pannen en jullie, jullie hele tent is ook nat geregend, maar uh, het er wel heel uits van afgebracht. Ja, gelukkig wel, ja. Maar ja, de tent was wel helemaal vol water en de tent boven ons was helemaal kapot. Dus, maar... nee, het was ook een chaos op de kampeerterreinen, hè? We hoorden net fragmenten in de uitzending van het festivalterrein, maar op de kampeerterreinen was het ook raak. Ja, zeker. Um... Oh, niet hè? Ja, alles ja? stond onder water. En um, een hoop modder waar iedereen door moest. Schoenen die blijven steken. Er zijn uh, ook bomen omgewaaid op tenten, hè? Uh, ja, zeker. En op de weide is ook een hele grote mast um, om de douches aan te geven. is omgewaaid. Waar blijkbaar ook iemand zou onder hebben gelegen. Maar uh, ja, het was, het was een, een chaos. Echt waar. Zelf zitten jullie nu een beetje op de provinciale weg bij Hasselt te wachten. Op een bord waarop staat crew... ABC zones die kant op, maar dat bord is kapot gewaaid. Bij de frietent aan de overkant hangt het met de benen buiten. Dat geldt ook voor het plastic toiletje. Links en rechts auto's. Sommige mensen proberen te bellen. Wat gaan jullie nou doen? Uh, wij wachten op onze ouders die ons komen halen. Dat zal nog wel heel even duren, denk ik. Ja, de vraag is natuurlijk, het festival, gaat dat nog door? Dat is de vraag. Ja, dat, dat weten wij dus ook nog niet. Maar als het nog doorgaat, gaan wij morgen wellicht terug gaan. Wel terug naar het festival dus? Ja, ja dat bedoel ik ja. Wel echt terug gaan naar het festival. Elf zwaar gewonden, drie doden. Ja. En dan toch nog muziek. Ja, maar... We moeten echt toch het beste om proberen te maken. Ja, dat is dan de dooddoende die, die dan binnenkomt. Maar ja, ja. Uh, aan de andere kant, ja, het staat inderdaad, uh, is dat ook nog niet besloten uh, hier. En ja, wat doe je met zo'n heel festivalterrein? Uh, het staat allemaal nog opgebouwd. Er is één tent in elkaar gewaaid. Maar ik, ik heb net even gekeken op het terrein, maar de rest staat nog wel gewoon overeind. Ja. Het is ook niet zo dat hier sprake is van een uh, chaotische sfeer op dit moment. Oké, okay. uh, drie doden. En wij horen de hele tijd zeventig. Uh, uh, Gewonden. Is er iets meer bekend over die gewonden bijvoorbeeld? Ja, ik heb begrepen dat er zeker een dode te betreuren valt op dat campingterrein... waar een boom is omgewaaid. Er is, ik heb ook iemand gesproken die met een zilverfolie omliep. Er was een meneer die stond bij een eetkraam op het festivalterrein. Daar is ook een boom opgewaaid. Die heeft nog die persoon proberen te reanimeren. Toen kwamen de hulpdiensten. Hoe het verder is afgelopen, dat weet hij niet. En ik denk ook dat dat nog niet helemaal duidelijk is. Er was wel hier kort een ingelaste persconferentie van de burgemeester. Ik heb die niet bij kunnen wonen. Daar kwamen die getallen naar voren. Maar hoe het op dit moment met de mensen is... een ziekenhuizen weet ik niet ik weet wel dat toen ik hier om nou, half negen negen uur aankwam dat er toch nog een komen en gaan was van sirenes van ambulances die hier af en aan reden dus um, maar ja. ik denk ook dat er veel mensen zijn die gewond zijn geraakt gewoon van de takken de bomen ja. en misschien toch ook wel door de paniek en de hagel en de plotselinge slechte weer oké okay. veel verwarring dus nog daar in Hasselt in België Zeker. Dankjewel, ja. Marino wel mijn het geduld van Amerika met Assad is op. Ondanks alle waarschuwingen blijft de Syrische president... zijn eigen bevolking beschieten. De maat is vol, zegt minister van Buitenlandse Zaken Clinton. The people of Syria deserve a government that respects their dignity... protects their rights and lives up to their aspirations. Assad is standing in their way. Dus heeft president Obama met zijn ambtsgenoot in Syrië gebeld en hem verteld dat het tijd is om te vertrekken. Ik denk de, de hele voorbereiding uh, en uh, ja, het gedoe met jeugdzorg en kinderbescherming. niet dat eens zozeer uh, toen ze nee, eenmaal nee, op die oceanen was? Dan... Nee? Nee, absoluut niet. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Hm. Ja, dat waren. Twee verkeerde fragmentjes. We gaan verder met uh, de euromunt. Daar zijn opnieuw kleine barstjes in verschenen. Nu blijkt dat Finland dus een aparte deal heeft kunnen sluiten met Griekenland. Mocht dat land zijn verplichtingen niet meer kunnen voldoen... dan is Finland de eerste die zijn geld terugkrijgt. Een half miljard euro met rente. Van de gekken, zegt Partij van de Arbeid Kamerlid Plasterk. Ik wil niet dat er verschil is tussen de verschillende donorlanden... dat de ene wel onderpand krijgt in Griekenland en de andere niet. Dat, we zijn gekken, Henke, niet. dat kan niet. Heeft de regering liggen slapen, vraagt de PVV-fractievoorzitter Wilders zich af. De Finse en de Griekse minister hebben drie dagen met elkaar onderhandeld... en zijn eruit gekomen. En Rutte en de Jager gaan als een haas naar Athene, om ook zo'n deel te maken. Nee, nee, haast de jager zich te zeggen, hij wist ervan. Ik wist ook, dat heb ik ook in de Tweede Kamer uh, gezegd... dat er wordt gesproken tussen Finland en Griekenland. Maar dat dat dan ook om geld gaat, ja, dat, dat, dat is heel erg vreemd. Dat kan je niet afspreken buiten ons om. Daar gaan wij ook met z'n allen over. Al met al is dit bepaald niet goed voor het vertrouwen van ons consumenten. Dat is dan ook danig gezakt, merkt het CBS. In tijden van kelderende beurskoersen... Onrust over schulden in Amerika, in verschillende Eurolanden. Vooral het oordeel over het economisch klimaat heeft een flinke deuk opgelopen. Mensen maken zich nog niet zozeer zorgen over zichzelf, maar wel over anderen. En... De kinderen, de toekomst. Ja, denk je, eetje man, hoe noemt dat? Maar de mensen hoeven zich nog niet zo zorgen te maken, stelt VNO-NCW-voorzitter Wientjes. Dat consumentenvertrouwen verkeert weliswaar in een dipje. Nou ja, we kunnen het weer snel naar boven brengen als we een aantal goede besluiten in Europa gaan nemen. Laura Dekker zegt die naam u nog iets. Dat is het meisje dat momenteel in haar eentje de wereld rondzeilt. Haar vader was vandaag de gast bij de EO op Radio 1. Om te vertellen dat het goed gaat met zeilmeisje Laura. Dat ze helemaal niet eenzaam is. Het is inderdaad een, uh, een hele grote gemeenschap. In, zeg maar, in, de, in de buurt van Laura uh, varen toch al gauw 100 uh, hond, jachten.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 Beleggers hebben genoeg van de voortdurende achtbaan waarin de wereldwijde effectenbeursen de afgelopen weken zijn beland, schrijft de Telegraaf. En de angst die met die wilde rit in de achtbaan gepaard ging, kon, kan voor veel beleggers nog jaren aanhouden volgens de grant. Vorige week trokken Amerikaanse beleggers alleen al ruim 23 miljard dollar terug uit Amerikaanse aandelenfondsen. Het hoogste bedrag sinds de paniek van oktober 2008. Een analist van Vermogensbeheerder JP Morgan zegt dat veel beleggers na een fors debakel wegblijven van de beurs. En er zijn verschillende debakels op de beurs geweest de afgelopen jaren. Je kan niet doorgaan met dit soort explosies, concludeert de analist in De Telegraaf. Als er elke keer dat je weer instapt een bom afgaat, doe je voorlopig niet, wat niet meer mee. En dat is wat er nu aan de hand is. Door de opwarming van de aarde trekken planten en dieren... in hoog tempo richting de Koude Polen. Hun tocht gaat twee tot drie keer sneller dan biologen hadden verwacht... valt te lezen in trouw. Morgen publiceert het blad Science... de bevindingen van een internationaal team wetenschappers. Die zijn niet optimistisch. De wetenschappers verwachten dat de opwarming veel soorten de kop zal gaan kosten... ondanks het aanpassingsvermogen van de natuur. De dieren en planten verplaatsen zich met een snelheid van 17 kilometer per decennium... De onderzoekers vragen zich af of de soorten al hun maximale snelheid hebben bereikt. Omdat de wetenschappers er rekening mee houden dat de aarde de komende eeuw 4 tot 5 graden opwarmt... moeten de dieren in 100 jaar tijd 300 tot 500 kilometer opschuiven richting de Polen... om in een gebied te blijven met dezelfde temperatuur. Dat zou betekenen dat ze met 40 kilometer per decennium moeten vluchten. Ruim het dubbele dus van nu, zo blijkt uit dat artikel in Trouw. Het partijkader van GroenLinks begint te morren. De Volkskrant heeft gesproken met raadsleden, statenleden en afdelingsvoorzitters. Ze maken zich zorgen over het functioneren van de Tweede Kamerfractie. In de gesprekken tonen ze zich ongelukkig over de reputatie van de partij na de affaire rond Kamerlid Mariko Peters. Ook hebben de GroenLinksers volgens de krant geen goed woord over... voor het wegblijven van veel Kamerleden bij het debat gisteren over de eurocrisis. De voorzitter van het provinciaal bestuur van GroenLinks in Utrecht... vindt dat door het aanblijven van Mariko Peters... het moeilijker is geworden om het vingertje te heffen bij anderen. De afdelingsvoorzitter in Apeldoorn maakt zich zorgen... over de reputatieschade voor GroenLinks. Omdat zijn partij voorop loopt in het beoordelen van anderen...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 Prinses Maxima heeft de organisatie van het X-Noise-festival een idee aan de hand gedaan. Ze was vandaag eerder gast bij het christelijke festival in Buslo... dat in het teken staat van een duurzame en rechtvaardige wereld. En een van de deelnemers legde de prinses uit dat ze jongeren wil activeren... om in hun, in hun eigen kerk duurzaamheid op de agenda te zetten. Door bijvoorbeeld het energieverbruik thuis en in de kerk naar beneden te brengen. Dat idee viel volgens het Nederlands Dagblad in goede aarde bij prinses Maxima. Zij deed op haar beurt de suggestie om kerkgebouwen in dat geval te voorzien van zonnepanelen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. John, voorheen de night tripper met change of heart. Een half miljard onderpand plus rente voor een lening van 1,4 miljard euro aan de Grieken. Geen slechte deal van de Finnen, maar de Europese solidariteit wankelt daarmee. Want zo'n onderpand wil natuurlijk iedereen in Europa wel. Aan de telefoon Ivo Arnold, hoogleraar monetaire economie aan Nijrode. Goedenavond. Goedenavond. Niet aan de telefoon, in de studio, nog beter. Um, ja, wat vindt u van deze Finse deal? Ja, economisch is het een hele slechte zaak. Want het onttrekt cash aan het steunpakket. En cash is nu juist wat de Grieken nodig hebben. Kijk, als het een eilandje was geweest, daar hebben ze er genoeg van. Ja. Een, een tweede groot economisch nadeel is toch ook wel... dat je daarmee het, uh, het risico afwentelt op de andere donorlanden. En uh, ja, als elk land zich zo opstelt... Ja, dan blijft er van het hele steunpakket natuurlijk weinig over. Ja, want, want wat de vinden doen is eigenlijk... Uh iets geven en met de andere hand terugpakken... terwijl ze het samen met heel Europa gegeven hebben. Want dat geld wat ze terugkrijgen van de Grieken... dat komt natuurlijk gewoon uit dat noodfonds. Ja, en dat kun je dus niet meer gebruiken... om het Griekse tekort te financieren. Nee, nee. Verbaasde het u? Uh, wat me vooral verbaast is dat het een uh, cash-deal is, dus dat het een cash-onderpand is. Ja. Dat de finnen heel graag een onderpand wilden hebben, dat was wel bekend. Maar in eerdere discussies in juni en juli ging het steeds over onroerend goed of uh, staatsbedrijven... die dan in een of andere uh, trust zouden worden gezet en waar de finnen dan zeggenschap over zouden krijgen. Maar die, die cash-deal verbaast me wel heel erg, Ja. ja. Want uh, ja, het, het, het is een, een lijk wat uh, nou vandaag opeens uit de kast rolt. Net nu iedereen het uh, weer een beetje eens leek te zijn over de steun aan Griekenland. Initiatief van, van Merkel en Sarkozy van deze week. Uh, kan het eigenlijk binnen de afspraken? Ja, de vraag is dus wat er uh, die 21 juli precies is besproken. Hè? En, en, en in korte tijd hebben ze heel ingewikkelde afspraken moeten maken. En ik kan me voorstellen dat er nog wel meer lijken uit de kast komen... als de puntjes op de i moeten worden gezet. Um, maar uh, uh, ik kan me voorstellen dat de jaren hier wel dwars liggen. Want ja, je geeft met de ene hand het geld... en met de andere hand geeft Griekenland het weer terug aan de vinnen. Aan de uh, daarmee uh, bereik je je doel niet, denk ik. Nee. Maar goed, dan uh, gaat de jager dwars liggen en dan gaan volgens uh, de Vinnen zeggen: Oké, okay, maar dan doen wij niet mee en waar staan we dan? Nou, ik denk dat ze dan toch een, een ander type onderpand moeten verzinnen. Hè? Toch weer even terug naar die staatsbedrijven of uh, een, eilandje. Uh, een eilandje inderdaad. En dan ook voor iedereen. Hè? Want uh, wat je hier toch weer ziet, en dat is misschien wel het, het, het schadelijkste... afgezien van de economische nadelen, uh, het, de politieke schade. Je ziet toch weer landen ja. die hun eigen belang najagen. Je ziet, je ziet toch ook in Nederland weer de reflexen van ik ook, ik ook. Oostenrijk, dus ieder... Slowakije, hebben ze er ook meteen ja, gemeld. Slovenië, ja. En, en als iedereen zich zo opstelt, ja, uh, dan, dan valt het hele uh, pakket in duigen. Ja, maar uh, is dat niet eigenlijk gewoon al gebeurd met deze deal van de Finnen? Ik bedoel, is, is het niet weer de, de, de oude valkuil waar Europa in uh, valt? Men probeert daadkracht uit te stralen. En de volgende dag blijkt verdeeldheid en onderling wantrouwen. Het is weer, weer een uiting van het feit dat we geen sterk centraal gezag hebben in Europa. En dat we dus gegijzeld kunnen worden door één zo'n land. En dat is toch steeds het manco in de Europese besluitvorming. Kijk, dat, dat is vroeger ook wel eens uh, zo geweest. Hè? En Thatcher die, die had ook de neiging om met haar hand handtasje op uh, een Europese top uh, allerlei uh, voordelen af te dwingen. Um, maar ja, dat kun je alleen maar hebben als het een uitzondering blijft. Maar wat je hier toch ziet, is dat vervolgens een heleboel kleine landjes roepen... ik wil dit ook. Ja. Ja, en, en dat kan dus niet. Kijk, als, als men uh, tijdens de top op 21 juli had gezegd... nou, we begrijpen dat het voor de Finnen ontzettend moeilijk ligt. Veel moeilijker dan voor andere landen. Hè, zij hebben natuurlijk ook geen banken die in Griekse schuld zitten. En wij maken voor hen een uitzondering. En we zijn het allemaal over eens. Dan kun je zoiets uh, uh, managen... Maar als vervolgens nu blijkt dat die afspraken helemaal niet zo hard zijn gemaakt... en alle landen rollen over elkaar heen, ja, dan is het wel explosief. Ja, eh, Nou zei eh, Geert Wilders vandaag, Rutte en de jager hebben weer zitten slapen. Wie, wie heeft er hier nou eigenlijk zitten slapen? Ja, dat, dat hangt, ja, ik weet dus niet wat die afspraken toen zijn geweest. En wat de jager ook nog steeds zegt, is dat het steunpakket nog steeds langs de Kamer moet met ja. al die, alle details. Dus ik denk dat dit opnieuw weer Kamervragen gaat uh, oproepen. Omdat de Kamer toch precies wil weten... hoe het met, die, uh, met dat onderpand voor Finland uh, is afgesproken. En het moet niet... Alleen in Nederland door de Kamer. Het moet door al die kamers van al die Eurolanden En dan ja. moet het nog weer eens uh, opnieuw besproken worden door de ministers van Financiën. Hè? Dat is toch de procedure zo'n beetje? Ja, en ik dacht uh, verder dat de ministers van Financiën deze week ook weer bij elkaar waren om de details uh, te bespreken. Maar ik hoop toch echt van harte dat ze dat, ze dat idee van cash on onderpand, dat ze dat toch uh, veranderen. Want het is een waanzinnig slecht idee. Ja, nou, dat, dat, ik, ik meen dat de jager dat vanavond in ieder geval ook al wel met zoveel woorden heeft gezegd. Dat ze dat in ieder geval niet uh, gaan, gaan accepteren. Maar ja, wat dan? Wat voor, wat voor consequenties heeft dit voor uh, de eurocrisis? Ja, weer meer onrust. Uh, weer een uiting dat uh, de leiders elkaar niet vertrouwen. En uh, in een omgeving van lage groei, dalend consumentenvertrouwen... Ja, uh, helpt dit natuurlijk niet. Dus nee. het is uh, uh, absoluut de verkeerde boodschap die je op dit moment moet geven. En, en juist nu we een lage groei hebben wordt het voor landen als Griekenland en Italië en Spanje... ook steeds moeilijker om met die hoge schuldenlasten om te gaan. En juist dan heb je die solidariteit en de financiering van de schulden nodig. Ja. Dus ik denk dat uiteindelijk toch de route vooruit moet zijn. Meer centraal gezag en uiteindelijk ook euro-obligaties. En die, die afspraak van of dat voorstel van Merkel en Sarkozy van van, van de week... dat al niet zo verschrikkelijk veel effect leek, leek te hebben... dat is nu wel weer helemaal weg, hè, dat effect. Het heeft heel weinig indruk gemaakt, ja. Een, een Europese regering die twee keer per jaar uh, vergadert, ja, is dat echt een regering? Nee, <laughs> Ik denk het niet. Komt het nog goed met Europa? Ik denk het wel. Ik denk dat het uiteindelijk er maar één weg vooruit is. En dat is uh, centralisatie en uiteindelijk ook één uh, gemeenschappelijke euro-obligatie. Maar dit, dit uh, bereik je uh, met nog een aantal crisis uh, in de toekomst, denk ik, hoor. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Dan spreken we u nog, meneer Arnold. Dank u wel. Graag gedaan. I will walk with you Every step of the way Love you all my life Love you every day No matter where you want me No matter what you do Come with me I will walk with you I will walk with you Cause you're ever smart, no matter what fashion, you'll always be my style, A pretty little princess, an angel dressed in blue, I'm one me, I will walk with you. Rain, it may come down, and pain may be unkind. And if you get a scrape, I brush away the tears. Come with me, I will walk with you. I will walk with you, together we will share jelly beans and pink eyes. Teddy Bear And one day I'm certain A brand new puppy too Come one may I will walk with you For time travel this so well, your little hand in mine. I'll never be far from you, this I promise you come on me, I will walk with you. Come on, me, I will walk with you. John Fogerty, u weet wel van Credence Clearwater Revival met I Will Walk With You. Hij wordt wel de nieuwe Gandhi genoemd, Anna Hazare. De Indiase autoriteiten weten geen raad met deze 74-jarige activist. Hazare protesteert met geweldloze acties tegen de corruptie in zijn land. Jan Breeman hier in de studio. Emeritus, hoogleraar sociologie aan het Centrum voor Azië-studies. Welkom. Uh, Dank u wel. Ja, even, even de, uh, de, de gebeurtenissen van, van de afgelopen week. Een beetje raar. Eerst arresteren ze hem. Dat geeft een enorme ophef. En dan willen ze hem vrijlaten, maar dan weigert hij uit de gevangenis te komen. Morgen komt hij wel uit de gevangenis, maar op zijn eigen moment. Wat, wat wordt dat voor happening morgen? Uh, het begin van een, uh, een, een, een nieuw traject. Uh, waar hij publiek in hongerstaking gaat. Uh, de hongerstaking is dus niet iets dat je in stilte doet. in je, in je eigen kamer. en. Uh, soberheid versterven. Maar dat is uh, publiek. Dat is een toneel. En dat moet uh, ook. Uh, opgevoerd worden. En dat gaat vanaf uh, morgen gebeuren. Maar. Uh, ik denk dat hij uh, een geweldige uh, uh, opsteker heeft gehad... van de vrij domme manier waarop de politiek bestel gereageerd heeft... Op, zij, op de pressie die hij al met een team om hem heen uitoefent... om nu is werkelijk de corruptie in uh, India aan te pakken. Ja, want heel, heel even de recente geschiedenis. Hij, hij, hij is bezig met een actie... Tegen wat precies? Want hij was al in hongerstaking, hè? Nee, hij is niet in hongerstaking. Hij heeft er voortdurend mee gedreigd. Okay. Hm. Uh, maar uh, er zijn de afgelopen jaren, uh, twee, drie jaar in India... Uh, een aantal erg grote schandalen aan het licht gekomen. Corruptieschandalen. Corruptieschandalen, waarbij uh, politici, ministers... en erg hoge ambtenaren betrokken waren... Uh, dat, uh, en daar zijn uh, miljoenen, <laughs> en dan niet roepies, maar uh, euro's... die nog ja. altijd uh, toch meer waard zijn... Ja. Uh, die zijn daarbij uh, verloren gegaan ten koste van publieke gelden. Hmm. Uh, dat heeft uh, uh, de middenklasse uh, erg kwaad gemaakt. En de middenklasse in uh, India, dat zijn zo'n 250 miljoen mensen. En dat is ook, die vertolken ook de publieke opinie eigenlijk. Dat zijn de dragers van de publieke opinie. En als die boos worden, dan uh, met het uitzicht op verkiezingen... dan, worden de, uh, wo dan wordt de regerende congres erg, de, zenuwachtig. Erg, zenuwachtig, ja. uh, erg zenuwachtig. En van. waar komt deze haar, haar zagen dan? In die het spel? komt uit het verre achterland. Uh, die, uh, en dat maakt hem ook tot een Gandiaanse figuur. Als je hem ook zo ziet. Uh, hij ziet eruit een beetje als Mahatma. We hebben het dus over Mahatma Gandhi. Ja, de, ja, de, de vader van de, de natie. Precies, de uh, vrijheidsstrijder. Geweldig vrijheidsstrijder in het wit gekleed. Een topi op zijn hoofd. Uh, die figuur heeft hij. Maar ook in de stijl van zijn optreden uh, heeft hij iets Gandiaans. Namelijk. Het, uh, het opkomen voor een publieke moraal. Hm. die uh, is gaan ontbreken in dat uh, India... die net zoals de meeste andere delen van de wereld... erg geterroriseerd worden door die neoliberale economie, de markt. Hm. Die heeft natuurlijk de kans op corruptie vergroot. Ja. Ja. Uh, en uh, dan heb je het in een, uh, in een land over, uh, over India... dat een van de snelst groeiende landen ter wereld toch is... Ja. waar je de verrijking ook ziet toenemen... terwijl de armoede in stand blijft. Dus ja. je ziet een toenemende kloof... Ja. En je ziet dus dat eh, mensen die erg hoog in het zadel zitten... politiek of bureaucratisch erg veel geld krijgen, dat ze in een zak steken en ja. dat hij niet toekomt. En die worden dus erg zenuwachtig van, van uh, deze Hazaren, deze nieuwe Gandhi. Uh, vandaar die rare reactie. Nu is met de politie afgesproken dat hij 15 dagen in het openbaar... in hongerstaking mag. Maar waarom spreken ze dat zo af? Nou, hij wilde eigenlijk een ongelimiteerde hongerstaking. Hij heeft al meteen gezegd, ik ga niet door tot de dood... Hmm. Maar, uh, en dat was dus ook, dat is ook dat Gandhiaanse element uh, aan zijn campagne. Uh, die hongerstaking. Ook uh, om, uh, om zich van het juk van kolonialisme te bevrijden, ging uh, Gandhi regelmatig ging hongerstaking. En daar werden de Britten toen erg zenuwachtig van. Want de Indiaanse bevolking raakte gemobiliseerd. Die raakte in de band van Gandhi. En uh, wat hij predikte, geweldloos verzet: niet met geweld, niet rellen. Maar uh, geweldloos verzet en te proberen het land weer op het pad te brengen... van een rechtvaardig bestuur, een goed bestuur, een integer bestuur. Ja. En dat is allemaal verloren gegaan. Ja. Geweldloos is hij wel, maar het is, het is geen softie. Laten we even luisteren wat hij tegen journalisten zei over premier Singh. Slamming Congress General Secretary Digvijay Singh's nasty comments... over his demonstrations against corruption. Social activist Anna Hazare today said... that the minister should be sent to mental asylum. O oh, Pune me, Hyderabad me, pagaal ka een drug gaan we halen hem Ja, wat zegt hij precies? Ja, de project kan is, zich beter laten opnemen in een neerrichting. En of? hij moet medicijnen gebruiken. Stevige taal. Dat is heel stevige taal. En uh, niet alleen uh, Hazare is geen softie... maar ook de politici zijn geen softie. En die hebben dus... Uh, en dat is waarop Hazare nu reageert. Die hebben hem geprobeerd zwart te maken. Hm. En dat moet je niet doen met een man... die een uh, onbevlekt blazoen heeft. Want hoe hebben ze dat geprobeerd? Uh, door te zeggen dat hij misschien zelf ook wel is bezweken voor de verleiding van uh, iets wat hem niet toekomt eigenlijk. Dus ook een vorm van corruptie. En uh, daar, dat, uh, dat, dat uh, tast dan echt zijn reputatie aan. Dus daar pakt hij nu geweldig uh, over uit. En dat is voorstelbaar ook. Hmm. Maar hij komt vanuit een verleden, echt van het platteland. Hij komt uit een uh, eenvoudig milieu... En uh, hij heeft zich, uh, wat ze dan in India noemen... een, cons een, een constructive work. Aan uh, constructive work heeft hij zich, uh, uh, zijn leven wil hij zijn uh, leven uh, wijden. Opbouwend werk. Opbouwend werk, gemeenschapwerk, ten dienste mm, van de gemeenschap. Mm, hij mm. laat zich ook niet voor een, politiek, uh, voor een politiek karretje spannen. Hij weigert ook om een instrument te worden van de oppositie... die natuurlijk dit, dat wel graag zou uh, zien, omdat hij zoiets heeft. Het, uh, eigenlijk vertolkt hij de van van De politiek. Ja. Is hij populair, uh, in India? Hij is erg populair. En uh, juist omdat hij voor dat, de, de schone handen opkomt. Uh, ja. En er, omdat erg veel Indiërs. En niet alleen die hele rijken aan de top. Uh, want uh, laten we zeggen, voor uh, corruptie heb je een gever en een ontvanger nodig, natuurlijk. Dus het zakenleven zit op zijn, tot zijn over zijn hals in allerlei corruptiezaken gewikkeld. Ja. Uh, die dan ministers en uh, hoge ambtenaren te goede komen. Maar, het is ook de kleine man die getroffen wordt. Als je een geboorteakte nodig hebt... als je je kind wil laten inschrijven op school... als je een plaatsje zoekt voor een familielid in het ziekenhuis... om, om geopereerd te worden... je moet altijd betalen. Illegale, uh, illegale, uh, illegale betalingen. Waar, waar, waar gaat deze hongerstaking op uitdraaien? Want ik begrijp dat hij zelf geen politieke rol wil spelen. Nee, maar hij wil een, een wet door het parlement krijgen. Een wet met tanden. Een wet die inderdaad... De de, uh, corruptie tot een, uh, tot een ernstig vergrijp maakte... met veel hogere straffen... waar ook de hoogste gezagsdragers... tot en met de minister-president voor zou moeten verschijnen. Een soort autoriteit bu buiten de politiek uh, om... die zich dat, een, een, een je zou ze kunnen noemen... een geïnstitutioneerde ombudsman. Mm -hmm. Maar dan met hele zware bevoegdheden. En die, die, die wet die nu door het parlement gejaagd wordt... door de congrespartij, die heeft geen tanden. En gaat... dat, wil hij, uh, dat wil hij gedaan krijgen. En ik denk dat het hem gaat lukken. Ja? Ja, ik denk dat het hem, dat gaat lukken. Ja. Goed, nou, we, we wachten het af. We gaan het met spanning volgen. Uh, hartelijk dank, Jan Breder. Graag gedaan. De muziek is zich nog even aan het installeren, maar is bijna klaar. Ja. Stel jezelf even voor en zeg wat jullie gaan spelen. Um, wij zijn Goslink. We gaan een liedje spelen over krokodillen in Costa Rica. Het heet Wil je me voeren? Take it away. De tropisch regenwoud wil je me floren aan de klocodera. In Tortuguero. na mijn dood. Leg me in een kano. Bij de gloren, laat me te wachten. Voor Chica's kus, mij vaarwel. Ah, Laat de gids ah, dan ah, op het ah, eiland. Want de ah, krokodil. Ja, we bevinden ons in het universum van de salade, schaaldeur, drempel, banjo... de fruitkist, gitaar, de snaredrum, drum, bas en de let op, de thai-rap, fruitkist, laminaat, ukulele. Welkom dus in de muzikale wereld van Gosling. Oftewel Harm Gosling Kuiper, die er nu even naast mij bij komt zitten. Nogmaals, uh, welkom Harm. Vertel, vertel even wie de muzen waren met wie jij uh, dit nummer hebt uitgevoerd. Uh, Milena... Eva op uh, fruitkist uh, cello. Ja. Yeah. En uh, Moira Merk op de beukenhout viool. Ja, en waar speelde jij op? Ik speelde op de fruitkist uh, gitaar. Ja, want, want dat is het kenmerk van uh, jouw muziek. Jus, jullie spelen alles op... Zelfgebouwde instrumenten. Ja, nou ja, er zijn meer kenmerken, maar dat ja. is een uh, aspect, okay. een onderdeel ervan. Ja. <laughs> Oké, okay. wat vind je zelf het belangrijkste kenmerk? Nu je er toch nou, over Ja, het is, dat, dat is het gevaar. Ja, het, gevaar. Um, het belangrijkste vind ik ja, dat eigenlijk alles bij elkaar komt. Eigenlijk maak ik al heel lang muziek en liedjes. En dat is eigenlijk de essentie. Gewoon de ja, de liedjes, de hmm. teksten en de, ja, de muziek erbij, de akkoorden, patronen en. En eigenlijk daarbij ja, ben ik kunstenaar en bouw ik ook instrumenten. En... Want je bent van oorsprong beeldend kunstenaar. Nou ja, ja, God. Ja, ja. Dat is ook een, een term. Hè. En Ach, ik ben ja, afgestudeerd uh, ja. Ik ben wel afgezit aan de kunstacademie, ja. maar daar studeerde ik af met een uh, hele uh, wanden vol schilderijen en uh, een filmhuisje wat ik had gebouwd, waar mijn filmpjes in gedraaid werden. Ik had een cd gemaakt. Ik had een verhalenbundeltje uh, erbij. Dus het was één grote uh, sorry, bij elkaar eigenlijk. Ja. En eigenlijk ben ik de laatste jaren heel erg bezig geweest. Omdat. ja, ik, uh, De meeste. Heel veel mensen zagen de verba het verband al. Van dat het een geheel was. Maar ik. Ik nog zelf nog niet. Dus, en daar ben ik eigenlijk de laatste 15 jaar heel erg intensief mee bezig geweest. Om. proberen uh, zelf. Die verbanden te leggen. En, uh, maar die en, verbanden. Dat is dus de muziek geworden. Ja, uiteindelijk is, is mijn. Nou, eigenlijk. Uiteindelijk is mijn, uh, ik bouwde vroeger heel veel uh, hele grote objecten, echt puur visueel of ja, kunstobjecten eigenlijk. Niet functioneel. En, en dat miste ik eigenlijk ook. En uiteindelijk uh, ben ik heel intensief met mijn muziek bezig geweest. En uh, ja, uh, ben ik eigenlijk, de manier hoe ik vroeger beelden maakte, ben ik instrumenten gaan bouwen. Ja, dus hoe, hoe kom je tot een instrument? Ik bedoel, dit zijn, zijn uh, instrumenten die uh, nog enigszins lijken op instrumenten die wij kennen, maar de, de ja. materialen zijn. Uh buitengewoon inventief, zal ik maar zeggen. Hoe, hoe kom je tot een instrument? Denk je van, god, wat een leuke slaschale... laat ik daar eens een instrument van maken? Ja, hoe werkt het? Ja, ik heb alles wel mijn ogen open, inderdaad. Of mijn oren. Uh, alles wat ik tegenkom, dat tik ik wel even op. En dan luister ik wat voor klank erin zit. Maar eigenlijk is het ook gewoon... Um, ik heb eigenlijk niet de rust en de, de concentratie... op de een of andere manier om me helemaal voor te bereiden... of volgens de regels iets te bouwen. Het is meer, ik zie iets, dat pak ik. Ik denk, hé, hey, daar kan ik wel dit of dat mee. Dan begin ik met. uiteindelijk blijkt dat niet te werken. Dus dan zaag ik er weer een stuk uit en dan, dan, en dan pak ik weer iets. Dus eigenlijk ontstaat het gaandeweg langzaam. Als ik, ik, ja, ik, ik denk niet te ver vooruit, dus ik denk er moet een hals op... en dan later blijkt dat hij niet recht staat, dus dan zaag ik weer een stukje af... en dan trek ik hem met, met, met een schroef, schroef ik hem weer wat strakker... En, ja uiteindelijk ja het is eigenlijk ben ik elke keer zelf weer verbaasd dat er zo'n mooi geluid uit komt ja want uh, je staat op lowlands de komende ja. uh, dagen wat, wat gaan jullie daar precies doen ja we hebben eigenlijk um, de Gosling tent we hebben een eigen tent gekregen ja. en eigenlijk is daar mijn atelier uh, situatie ik heb eigenlijk mijn hele atelier uh, samen met Milena de afgelopen weken lege Struint. En uh, die hebben we in een bus vervoerd naar Lowlands. En daar zijn we de laatste dagen heel intensief mee bezig geweest. Uh, om, dat, om onze tent daar te vullen. We hebben daar een uh, tent ja, waar de atelier situatie helemaal is nagebootst. En daar staat een podium ja. uh, waar we ook spelen. En andere Lowlands acts act komen ook spelen. En uh, ik ga ook bouwen daar een instrument. En het publiek kan ook komen kijken. En als ze willen kunnen ze ook zien. Je gaat daar ter plekke een instrument ja. bouwen. Weet je ja. al wat? Nou, ik denk aan een banjootje. En weet je al waar je het van gaat maken? Uh, ja, ik denk een uh, koekblikje inderdaad. We hebben een hele voorraad. Uh, want het publiek kan ook gaan uh, proberen iets te bouwen onder begeleiding. Dus uh, ik heb allemaal mijn werkmateriaal ook bij me. En uh, we hebben dus een heleboel koekblikjes uh, aangek uh, aangekocht. Nee, <laughs> uh, nou ja. Leeg gegeten. Ja. <laughs> Oké, okay, nou, het, het gaat over muziek. Dus ik ga je gewoon vragen om nog wat te spelen. Ja, Instrumentaal uh, tot, tot aan ons volgende onderwerp: ja. uh, nog een keer uh, Goslink. Okay. En de, de, de, de ja. muzikant moet natuurlijk nog even zijn plek innemen. Dus uh, verdwijnt nu weer met zijn kist gitaar, als ik me niet vergis, achter de microfoon. Goslink.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 Hij deed dat tegen VN-chef Ban Ki-moon. Die iemand gebeld om zijn zorgen te uiten. De secretaris-generaal van de VN belt met de president of de dictator, net wat u wilt, van uh, Syrië. Aan de telefoon hebben we voormalig secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoofd Scheffer. Goedenavond. Goedenavond. Schreffer. Ja, uh, de secretaris-generaal van de VN belt met Assad. Hoe, hoe gaat zoiets? Hebben die elkaars mobiele nummer? Dat zou kunnen, maar ik denk dat zo'n gesprek, meneer Ban Ki-moon met, met Assad, dat dat door hun secretariaten wordt, wordt opgezet, zoals dat heet. Dan zegt meneer Ban Ki-moon, ik wil Assad spreken. Ja. En dan gaat het secretariaat aan de gang en die brengen dan voor een bepaald tijdstip, dat gaat meestal op de minuut nauwkeurig, brengen ze dan een contact tot stand. Ja. Uh, en dan komt er vaak ook nog een voorgesprek aan de orde, waarbij de ene secretariaat aan de andere vraagt wat wil, wat wil je baas eigenlijk gaan zeggen? Ja, zodat het allemaal een beetje snel kan. Ja, precies. En uh, dat men uh, a, op tijd klaar zit... en b, dat men niet verrast wordt door de inhoud van het gesprek. Dat is de, dat is de formele kant. Het kan natuurlijk ook wat informeler. Uh, maar ik neem niet aan dat meneer Ban Ki-moon het GSM-nummer van uh, meneer Assad heeft. Nee. Hoe ging, dat, hoe ging dat bij u, bijvoorbeeld, wanneer u de, de, de toenmalige Amerikaanse president belde? Nou, je kunt, uh, als, als de secretaris generaal van de Al NABOS... ik uh, de Amerikaanse president nodig had, eerst Bush en later Obama... Ja. Uh, en uh, je vraagt of je kan bellen, dan kan dat altijd. Want dan neemt die president aan dat die secretaris-generaal uh, iets serieus te zeggen heeft uh, en, en niet voor niks belt. Nee. Uh, dan is het ook vaak zo dat die secretariaten het gesprek gaan voorbereiden. Dan hoor je, president Obama uh, is in staat om, uh, om 16 uur 21 met, uh, met u te bellen. Dat is dan ook niet 16:22. uur 22. En waarom is dat zo precies? Omdat uh, over het algemeen uh, uh, een Amerikaans president uh, vele andere dingen te doen heeft. Mm. En ten tweede is dat ook... Je hebt natuurlijk tegenwoordig nummerherkenning, maar om te voorkomen dat uh, iemand die zich voordoet als president Obama of de secretaris-generaal van de NAVO, dat is in het verleden wel eens voorgekomen, ja, ja. dus een bedrieger, uh, dat telefooncircuit binnendringt. Oh, Oké, okay, ja. en, en uh, als, als Ban Ki-moon iemand wil spreken, krijgt hij die, die altijd te spreken? Ja, die krijgt hij altijd te spreken. En, een verzoek van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties weiger je niet. Dus Ban Ki-moon kan iedereen uh, spreken, misschien niet op ieder tijdstip, maar uh, men zal zo'n gesprek nooit weigeren. Dat, dat komt over het algemeen niet voor. Op niet voor niveau, als men met elkaar wil spreken. Uh, en dat gebeurt natuurlijk ook veel, uh, laat ik dat herhalen. Uh, kijk, Merkel en Sarkozy, die hebben echt al uh, elkaars mobiele nummers. Ja. Dus die kunnen ook zonder uh, ambtenaren uh, erbij, uh, die ze dan van tijd tot tijd hinderlijk vinden, hmm. kunnen die zondagmiddag of zondagavond uh, via de GSM, er bestaan ook beveiligde exemplaren van, kunnen ze ja. met elkaar bellen. Dus, en, hoe, en hoe was dat voor u? Kreeg u ook altijd iedereen te spreken? Ja hoor, uh, ook een SG-NAVO krijgt uh, iedereen te spreken. Uh, dat hangt niet met de persoon, maar met de functie samen. Uh, en je kunt, uh, je kunt iedereen te spreken krijgen die je wilt. Normaal gaat dat nogmaals via het secretariaat. Maar ik had ook een aantal, uh, aantal gsm-nummers. van. Waar was de u het meest trots op? Op welke gsm? Nou, dat is niet een kwestie van van trots zijn. Ja, die, worden, ook een die, beetje. die worden erg erg scherp in de gaten gehouden door ja. jezelf en door je door je naaste medewerkers. Maar welke vond u het leukst? Geef eens toe. Nou, er waren een aantal, er waren wel een aantal aardige, uh, bij, bij, bijvoorbeeld bijvoorbeeld uh, Europese regeringsleiders uh, hmm. die je dan directer kunt bellen. Ja, had u, had u ook een, een soort van rode telefoon, een soort beveiligde hotline? Ja, bij NAVO uh, vinden natuurlijk een aantal gesprekken per definitie uh, langs beveiligde lijnen plaats. Uh, dat is dan technisch ook weer uh, ingewikkeld, want dan moet er over het algemeen iemand komen... die de juiste kaart in de juiste telefoon stopt. Nee. Uh, ik was daar zelf niet echt toe in staat. Uh, <lacht> je moet niet de kaart voor uh, Rusland in de telefoon voor Amerika stoppen, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar hebben heb je zo'n oorlog dat, begonnen. Dat, ja, precies, je weet het nooit. Nee. Uh, maar in ieder geval... Uh, uh, eh, bij NAVO vonden natuurlijk een groot aantal van die gesprekken langs beveiligde lijnen plaats. En dat gebeurt natuurlijk tussen die staatshoofden en regeringsleiders ook hoor. Ja, ja. Nou, dit, dit was een gewone telefoonlijn, maar uh, bedankt voor het gesprek meneer Rootscheffer. Het lijn was heel gewoon en ik hoef uw nummer uh, niet te hebben. Dus, uh, <laughs> <alweer> <laughs> nou, ik wil dat van u best hebben. Dat <laughs> krijgt u. Oké, dank u wel. Dag. Jaap de Hoop scheffer over het telefoonverkeer tussen de grote der aarde. Dit was met het oog op morgen van vandaag. Morgen is er uiteraard weer een oog. Dan zit hier John Jansen van Galen. En Goslink heeft in record tempo onze eindtune ingestudeerd. Take it away, nogmaals. Goedenacht vrienden. Het is mijn tijd om te gaan. Wat ik nog te zeggen heb. Slechts een sigaret Een glas hier bij de maan Goedenavond, luisteraars in de huiskamer...